Ik zal inshallah in het kort vertellen waar de preek over ging vandaag in het Nederlands. En ik ben begonnen door te zeggen dat de dood op ons afkomt. En dat de dood de bestemming is van een ieder. Niemand kan het ontlopen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk in de Koran, en dat is een interpretatie van de betekenis. Hij zegt een ieder. ...die zich erop bevindt... ...zal vergaan... ...en de rest enkel en alleen... ...het aangezicht van jouw Heer. En als er iemand... ...recht heeft... ...om in leven te blijven... ...en de dood te ontlopen... ...dan was het wel de profeet... ...Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De man die als genade is gestuurd... ...naar de wereld, De man die boven de rest... ...is verkozen. Maar toch weten wij allen... Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, wat dit betreft, geen uitzondering is. Ook hij kwam te overlijden. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt tegen hem in de Koran: Inna kameeit. Oftewel, je zult waarlijk sterven. Je zult waarlijk doodgaan. En zij ook zullen sterven. En in een andere vers zegt Allah subhanahu wa ta'ala tegen de profeet: We hebben geen van de stervelingen van Bashar. Voor jou het eeuwige leven gegeven. Dus ook jij zult komen te sterven. Niemand is het eeuwige leven gegeven. Behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Dus de dood komt op ons af. Stevend op ons af. Je weet alleen niet wanneer het jouw beurt is. Je weet alleen niet wanneer de dood op je deur klopt. En daarom dien je te alle tijden voorbereid te zijn op de dood. De dood, beste mensen, kent namelijk een datum. Een datum, een tijd, die van tevoren vastgelegd is. En niemand, maar dan ook niemand, kan voorbij gaan aan die datum. Wie het ook mag zijn. En als het gaat om de kennis omtrent de dood en wanneer iemand komt te sterven, dat is iets wat onderdeel is van het ongeziene. Alleen Allah subhanahu wa ta'ala heeft er kennis van. Niemand anders. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei in een overlevering van Ibn Umar radiallahu anhumma, hij zei dat er vijf zaken zijn, die tot het ongeziene behoren. En vervolgens reciteerde hij een vers, waarin deze vijf zaken ter sprake kwamen. De eerste zaak is namelijk de kennis omtrent het uur. Wanneer breekt het uur aan? Alleen Allah weet dat. De kennis van datgene wat opgewekt wordt in de schoot van een vrouw. Die kennis is alleen bij Allah subhanahu wa ta'ala. De kennis van wanneer het gaat regenen, ligt alleen bij Allah subhanahu wa ta'ala. De kennis van wat morgen een persoon aan kost zou verdienen, ligt alleen bij Allah subhanahu wa ta'ala. En de kennis van waar een persoon zou komen te overlijden, welke plaats, welke land, ligt ook bij Allah subhanahu wa ta'ala. En ik heb als voorbeeld een verhaal aangehaald die mij laatst is overkomen voor een conferentie. Om daar een woordje te houden. En toen stapte een jongen op me af. En die zei tegen mij, ik wil met je spreken. Dus ik ben gaan zitten om naar hem te luisteren. Hij zei tegen mij een tijdje geleden. 'Zei die ben ik samen met een vriend van mij van huis vertrokken. We stapten in een auto. De auto was namelijk van de broer van mijn vriend. En we waren op weg om een misdaad te plegen. Om een zonde te plegen. Ik vroeg hem wat is het voor een misdaad. Maar ik zag de twijfel in zijn ogen. En ik zag dat hij zich enigszins ongemakkelijk voelde. En hij zei vervolgens, ik wil daar niks over kwijt. En ik heb daar respect voor. Dus ik zei tegen hem, ga verder met je verhaal. Hij zei tegen mij, we vertrokken. En we gingen de snelweg op. En op een bepaald moment, uit het niets, kregen wij een ongeluk. En we botsten tegen de vangrails. En de auto was totaal los. Toen wij uit de auto stapten, we keken naar elkaar... En hij zei vervolgens. Dus die vriend van hem zei tegen deze broeder. Zei hij tegen hem, Mijn broer gaat mij vermoorden. Als hij ziet wat er met zijn auto is gebeurd. En op dat moment keek hij naar zijn rechterkant. En hij zag iets op de weg liggen. En wat hij deed eigenlijk. Is wat heel veel mensen doen. In een moment van boosheid. Hij wilde datgene wat hij op de grond zag. Wilde hij met zijn voet schoppen. Als blijk van verontwaardiging. En boosheid. En hij stapte op dat ding af. Maar hij was vergeten. Dat hij natuurlijk een ongeluk heeft gekregen op de snelweg. En dat er nog steeds auto's rijden op de snelweg. Dus op het moment dat hij afstapte op dat ding, werd hij door een auto met een gigantische snelheid overreden. Onmiddellijk dood, zei die broeder. Onmiddellijk. Het enige wat ik kon doen, ik liep naar hem toe. Ik trok hem van de snelweg naar de zijkant en ik legde hem daar neer. En ik begon voor hem de shahada uit te spreken. Ik, hoop al, ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om deze broeder natuurlijk te begenadigen. Want ik vroeg die broeder onmiddellijk van hoe was hij. Hij zei het frappante van alles. Wij waren allemaal jongens. Je kunt zeggen eigenlijk zondaars. Maar hij was de enige tussen ons. Die waakzaam was over zijn gebeden en over salat al jumma Toen zei ik, hopelijk zal die salat van hem, deze seji'at van hem ongedaan maken. Deze zonde van hem ongedaan maken. Maar kijk naar dit verhaal beste mensen. Daar zit de lering in. Een jonge persoon sterft op die dag. Toen deze broeder van huis wegging. Dacht hij dat deze dag zijn laatste dag zou zijn. En dacht hij dat hij zou sterven op de snelweg. En op deze wijze. Natuurlijk niet. Dat wist hij niet. De enige die dat weet is Allah. Subhanahu wa ta'ala. En daarom dient een ieder voorbereid te zijn op de dood beste mensen. En ieder dient voorbereid te zijn op de dood. Dat betekent dat hij altijd bezig moet zijn met goede daden. Zodat jij je leven kan afsluiten met goede daden beste mensen. Zorg ervoor dat jij Allah subhanahu wa ta'ala ten alle tijden gedenkt. Of het nou goed gaat met jou of slecht met jou. Blijf altijd je Heer gedenken. Onder welke omstandigheden dan ook beste mensen. Want weet één ding. Wat Ibn Qayyim ook heeft gezegd. Hij zei degene die verre verwijderd is van zijn Heer. Het is uitgesloten. Het is onmogelijk. ...dat hij een goede einde zal kennen. Dat kan niet. Een goede einde komt alleen de persoon toe... ...als hij natuurlijk ook goed heeft geleefd. Een persoon kan alleen maar... ...la ilaha illallah aan het einde van zijn leven uitspreken... ...als hij volgens de regels van... ...la ilaha illallah heeft geleefd, beste mensen. En ik heb ook een ander verhaal... ...die mij is overkomen, heb ik verteld... ...tijdens de preek. Een broeder kwam naar me toe... ...zelf, hij vertelde. Hij zei, subhanallah... ...mijn opa ligt op zijn sterbed. Mijn opa ligt op zijn sterbed. En hij kon alles zeggen... Als hij wil drinken, dan vraagt hij om water. Als hij wil eten, dan vraagt hij om eten. Maar op het moment dat er tegen hem gezegd wordt... ...van zeg la ilaha illallah, zegt hij, ik kan niet. Toen de broeder het mij vertelde, stond ik echt versteld van. En zo is het gesteld met vele mensen. La ilaha illallah zeggen, veel mensen denken, maakt niet uit... ...ik ga gewoon mijn gang, ik doe wat ik wil. En als ik kom te sterven, of als ik op het punt sta om te sterven... ...dan zeg ik, wel la ilaha illallah. Zo gaat het niet, beste mensen. Een aantal van ze zelf hebben verteld, hij zei, ik heb een keer de dood van iemand bijgewoond, meegemaakt. En tegen die persoon werd er constant gezegd... ...zeg la ilaha illallah, zeg la ilaha illallah. Op een bepaald moment werd hij zo boos... ...dat hij zei van... ...ik geloof niet in la ilaha illallah. En zo is hij komen te sterven. Toen die man is gaan navragen... ...waarom heeft hij dat gezegd? En wie was die persoon? Werd er tegen hem gezegd, hij was een dronkaard, Hij was iemand die alcohol dronk. En dat is precies wat er gebeurt beste mensen. Als jij iemand bent die je inlaat met de zonde... Dan zullen die zonden aan het einde van je leven. Die zullen zich rondom jou verzamelen. En op het moment dat jij la ilaha illallah wil uitspreken. Dan word je door die zonden van jou tegengewerkt. Je wordt tegengehouden. En die zonden van jou zullen jou vervolgens werpen in Jahannam. We vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons te begenadigen. En ons bij te staan in onze graf. En ons bij te staan op de dag des oorlogs. En ons te leiden naar het paradijs. Wa op haar natuurlijk heb je la